Wat er is besloten wordt pas vanmiddag bekendgemaakt. Het RIVM heeft geadviseerd om in delen van Nederland drachtige geiten te ruimen... en er wordt rekening mee gehouden dat de ministers dat advies overnemen. Voor het overleg van vanochtend zei Klink dat het rapport van het RIVM zeer serieus wordt genomen... en dat er wel heel goede tegenargumenten moeten zijn om aan het advies te ontkomen. Maar Klink en Verburg willen eerst de Tweede Kamer informeren. Q-koorts wordt van dier op mens overgedragen. Dit jaar zijn al meer dan 2200 mensen besmet met de bacterie... Vooral in het zuiden van het land. 55 procent van de betalingen in winkels gaat via de pinpas. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorig jaar steeg het aantal pinbetalingen met meer dan 10 procent ten opzichte van 2007. Betalen met de pinpas in winkels is mogelijk sinds 1992. Sindsdien rekenen consumenten steeds minder contant af. Vorig jaar liep het aandeel contante betalingen terug tot 41 procent. Het aantal huishoudens met een besteedbaar inkomen van meer dan 100.000 euro is in vijf jaar tijd meer dan verdubbeld. Vorig jaar hadden bijna 130.000 huishoudens meer dan een ton te besteden, zegt het CBS. Daarvan zaten er 27.000 boven de 2 ton. Het gemiddelde besteedbare inkomen was vorig jaar 33.500 euro. Studenten op bijna alle niveaus in het middelbaar beroepsonderwijs moeten in de toekomst een taal- en rekentoets doen. Het was al langer bekend dat er zo'n toets komt voor mbo niveau 4. Maar staatssecretaris Van Bijsterveld heeft nu bekendgemaakt dat er ook een toets wordt ingevoerd voor leerlingen op de lagere niveaus 2 en 3. Op niveau 1 beginnen pilots en of ook daar, of ook daar een verplichte test komt wordt later besloten. Volgens Van Bijsterveld is het niveau nu onder de maat. Het weer. Toenemende bewolking en af en toe regen. Het wordt ongeveer 8 graden. Morgen eerst regen, later opklaringen en met 10 graden erg zacht. Dit was het N. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu. Inspiratieradio.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 Hoe heb je dat dan van de grond gekregen zonder internet? Zonder ja, heb je nou dat sloot waar een reisbureau? Ja, ja, toen op een gegeven moment had je Spirit Travel. Ik weet niet of je van gehoord hadden. Dat was een spirituele reisorganisatie. Daar ja, nee, heb ik nooit van gehoord. Nee. nee. Nou die zaten in Alkmaar en die gaven krantjes uit. Zoiets als op de koordanser. Ik weet niet of je dat. Koordanser Luna, ja. dat soort krantjes. Ja, ja. Okay, ja. ja, nou daar hebben we veel geadverteerd in. Maar dat was moeilijk. Als we dat nu op, uh, opnieuw zouden kunnen doen met internet.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 Deed je nou anders ten opzichte van het vorige centrum waar jullie de leiding hadden? Ja, uh, ja het verschil was dat er gewoon iets meer vrijheid was. Uh, ja, de, de, de strekking was wel een beetje hetzelfde. Hè? Gezamenlijk eten, we hadden allerlei spirituele cursussen. Uh, Noem eens een voorbeeld van één cursus die je gaf.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 Hang, let, huh, bit, bluff.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 I'm so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 het zal echt iets zijn wat bij je hoort. En daarom is het ook zo mooi. Omdat het, het ligt dicht bij je hart. Uh, uh, het is ook heel mooi om dat te verwezenlijken. Ja, absoluut. Het is dus een hele mooie uh, uitdaging. Maar ook gewoon echt mijn levensdoel. Ja, ja precies. Dat voelt het. Zo voelt het ook, hè? Nou, het ja. is alleen maar heel mooi dat het bevestigd wordt. Zo krachtig. Ja.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 op dat aspect waar je steeds weer tegen aanloopt. Loopt. Ja. Oké, okay, dus dan kun je dat eigenlijk, uh, ja, zeg maar oplossen. Ja. Ja. Uh, Femke, jij hebt uh, zelf een muziekstuk meegenomen. Uh, mm -hmm. Zou je het zelf willen aankondigen? Um, ik heb er een pijltje bij gezet. Ja. Um, ik heb een, uh, een stuk van Mercedes Sosa. en het nummer heet Gracias a la vida. <middels>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 Ponme las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luzlumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Ha dado la marcha de mis pies cansado con ellos anduve ciudades y charcos playas y desiertos montañas sillanos y la casa tuya tu calle y tu patio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 Maar je zegt het eerste en het zevende huis die liggen toch tegenover elkaar? Ja, die staan tegenover ja, Dus precies die zijn ook even groot elkaar. hè dan toch? Dat hoeft niet. Dat oh, vroeg ik me ja, af. Het ja, was klopt. een vraag. Ja, ja nee, die zijn even Ja, volgens mij ja, zijn ze even groot. Ja, dus.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 Zou ze kussen en begroeten, komt vanzelf weer voor elkaar. ne pens pas à l'histoire, je manque d'esprit d'apropos. Voorlopig blijf ik nog jouw genre, jouw zwarte schaaf, jouw trouwe fijn. Ik blijf toch lang, en liefst toch lang, maar laat mij blijven.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 Die het wind gaan blinken als ik wou